Ik, ik ben heel euforisch op een of andere manier nu al. Um, ik, ik, ik vind het supercool dat ik hier mag bij zijn, dat ik, dat ik hier mag optreden. Dat ik, hier, ja, ja, maar ik, ik heb ook wel een klein beetje stress voor straks, maar ik ga dat gewoon, uh, ik ga gewoon genieten. En we zullen zien, optreden, wat er, ja ik moet optreden, ik moet straks optreden. Dus. Ah, ben je het dan nog altijd zenuwachtig ja, ja, zeker omdat, ja, ik weet niet, het, is, het zijn toch de Mia's. Hè? Het is, ja. Hier staan niet de minste artiesten, dus... Ja. Je hebt een heel hm. nooit voor op in hit van het jaar. Ja. Welke van wel de drie zou je het liefst winnen? Oh, het zou gewoon wel cool zijn mocht ik erin winnen. Ik denk, ik denk gewoon nog niet dat het er dit jaar in zit. Maar we zullen zien. Ik vind het al een eer. Dus. Mocht dat gebeuren, dan zou ik blij zijn de jongste... Ja, winnen. ik heb het gehoord. Hoe, het Hoe cool is dat? Dat zou super cool zijn. Maar we zullen zien. Ik weet het niet. Ik heb echt totaal geen idee van wat er gaat gebeuren. Hoe en... het ja. 16? 16. En... Een... Een paar maandjes. 2 augustus, o, ja. Ja, is, ja. 1999. we dus. oh, staat dus op het ogenblik op nummer 1. Uh, Inderdaad, uh, heel top. In ja, ja, ja. Hoe heb je dat gevierd? Zo? Je gevierd? 1, ja, ja, ja, dat was um, we gaan, Ik denk dat we dat volop nog gaan vieren vanavond. Iedereen is hier nu aanwezig, dus we gaan daar uh, gebruik van maken om dat met z'n allen te vieren. Dus. Ja, Komt mij nog Nee, Nee, die is, uh, die is er niet bij. Die Ga je dan een solo versie zingen? Of? Ik ga niet fortune cookie brengen I vanavond. Want, ja, ik nee, nee, ik ga all I want. want ja, ja, ja, ja. En jouw zus die is... Ja, uh, dat is mijn zus. Is dat je zo lang moeten zagen om mee te mogen? Nee, ik heb, komen, het, of... ik heb het zelf gevraagd. Want zij is eigenlijk niet zo'n mens die in de spotlight wil staan en zo. Ik, ik durf te wedden dat ze deze verschrikkelijk vond. <laughs> dus ik, ik hoop dat ze mij gaat vergeven. Um, maar ja, ze, ze kunt mij dat wel dus, ja. Ze zeggen dat vaak, dat, dat zij meer in mijn schaduw is. En ze zal mij helpen backstage met mijn kleren en zo. Dat vindt zij keihard leuk, maar het zelf doen, nee, dat ja, vindt ze ja, echt ja, niet tof. Ja, je weet nooit dat. Jij zang, ambitieus. Nee. nee. Is het voor jou nog te doen om de combinatie te doen met school? Want ja, ja. het is wel een hoge vlucht aan te... Ja, inderdaad. Het ja, um, is momenteel heel druk. Omdat ik ook nog... Uh, ja, ik, zit, ik zit ook nog met een paar examens die ik zo nog moet doen. Um, en ook een paar lessen die ik heb gemist die ik terug moet inpikken. Maar ik heb eigenlijk supergoeie um, medeleerlingen... Die ja. mij notities voor mij echt die mopjes bijhouden en zo. En die, die mij echt wel bijdrage willen geven. Dus als is Dus ja. ik ben een heel dankbaar daarvoor. Ja, de school opgeven is nog Nee, totaal niet. Nee, nee, nee. nee. Ja. Dat blijft prioriteit voor mij. Uh, en komt er in 2016 nog een nieuw album? Dat weet ik niet. Dat zal tijd uitwijzen. Uh, dat weet ik uh, niet. Uh, uh, ja, ik, ik, ik, vind dat, ik vind dat het leukste. Ik ben normaal echt een planner, maar deze vind ik het is spannend. En dat mag zo blijven. Ja. Ja, veel festivals? Ja, veel festivals deze zomer. Um, Toen een paar grote, maar dat ga ik nog niet zeggen. Um, dus het wordt, ja, het wordt echt een superleuke zomer. Dat weet ik nu al. Zeker en Nee, nee, nee, nee, nee. Nog niet. Dat is mijn grote droom. Dat zou nog niet leuk ja, dat is, als ik daar ooit sta, dan, dan kan ik in, uh, in vrede sterven, denk ik. <laughs> Zijn er nog andere grote dromen zo, zo targets? Nee, nee, nee. Rockwerter is mijn grootste doel. Ja. Echt wel, ja. Dan lezen in de krant, bellen eens je misschien, hè? Uh, ja, ik weet niet, maar, ja, ik, maar ik, ik voel me er nu ook nog niet klaar voor. Ik zou dat willen doen als ik echt op een hoogtepunt zit. Ja. Dat, ik, dat er echt mensen komen, niet omdat er ja, te veel volk is in de andere zalen, maar gewoon dat ze echt komen voor mij. Dat, ja, dat, zou, ik, dat zou ik het leukste vinden. dat er niet al zouden komen? Toch? Ja, wie weet. Wie weet. Stel dat je effectief als beroep een puur voor zang gaat. Ga je zus zus dan ook professioneel jouw... Uh... Tuurlijk, ja, zij wil kijken psycholoog worden, dus ik ga, zij, zij mag mij mentaal dan mentaal tot rust brengen, het, ja? Ja? <laughs> cultures, ja. ja Ja, ja, inderdaad. Dat, dat, daar is zij goed in. Dankjewel, heel veel succes. Alsjeblieft.